Vijf uur, Christian Bonnebakker met het NOS-journaal. In een toespraak tot het Amerikaanse volk heeft president Obama gezegd... dat een beperkte aanval op Syrië van grote betekenis kan zijn. Volgens Obama kan zo een nieuwe gifgasaanval worden voorkomen. Hij zei wel dat hij eerst de diplomatie een kans wil geven... nu Syrië zegt bereid te zijn om zijn chemische wapens... onder internationaal toezicht te stellen. Obama sprak van hoopvolle signalen... die volgens hem te danken zijn aan de dreiging van een Amerikaanse aanval... De VS zal nu met Frankrijk en Groot-Brittannië optrekken... om in de VN-veiligheidsraad duidelijke afspraken te maken met Syrië. Maar als dat niet lukt, dan staat het Amerikaanse leger... nog steeds paraat voor een aanval op Syrië, zei Obama. Hij erkende dat de Amerikaanse bevolking oorlogsmoe is... en dat de VS niet de politieagent van de wereld is. Maar, zei Obama, als een dictator zijn eigen bevolking vergast... dan kunnen we niet wegkijken. Hij herhaalde dat hij geen grondoorlog zal beginnen. Ongeveer een kwart van de Aziatische mannen heeft wel eens een vrouw tot seks gedwongen. Meestal de eigen partner. Dat blijkt uit een onderzoek onder 10.000 mannen in onder meer China, Indonesië en Cambodja. Als redenen noemen de mannen dat ze recht hebben op seks... dat ze het voor de lol doen of dat ze de vrouw willen straffen. Ongeveer de helft van de mannen voelt zich er achteraf schuldig over. Nooit eerder werd er zo'n groot onderzoek gedaan naar seksueel geweld...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 En vandaag is het woensdag 11 september. Dit uur hebben we aandacht voor een nieuwe bezuinigingsronde. Nu is het openbaar ministerie aan de beurt. We fietsen weer door de Spaanse bergen in de Vuelta, Spanja. En een online videotheek doet zijn intrede, Netflix. Ja, en wilt u reageren op onze uitzending? Dan kan dat natuurlijk. U kunt bellen naar ons gratis nummer 0800-1121 of twitteren met hashtag WNLNacht. Vanmiddag stemt het Europees Parlement over het beperken van biobrandstoffen van de eerste generatie. Diverse onderzoeken tonen namelijk aan dat deze eerste generatie brandstoffen flink wat ecologische schade met zich meebrengen. Ja, Deze eerste generatie wordt direct uit voedselgewassen gewonnen en doet volgens sommigen meer schade aan het milieu dan dat het beperkt. Uh, bij ons in de studio zit het komende uur Peter Steerneman, uh, ik mag toch wel zeggen biobrandstof van naad... Ja, dat mag je wel zeggen. Ja, en, en oprichter van de website biotanken.nl. Dat is dat misschien nog wel belangrijker. Um, het is net over vijven. Um, met welke biobrandstof start u normaal? Ik ben vanmorgen gestart op uh, Nederlands biogas. Dus mijn auto rijdt op uh, een CNG-installatie. Ja. Uh, en... Uh, ik denk iedere keer bij tankstations die biogas leveren. Ja, ja maar we, we, we, hebben, we hebben het over de eerste generatie brandstoffen. Uh, misschien is het handig om, om het gesprek zo te beginnen... dat we direct een beetje een beeld hebben... wat die eerste generatie brandstoffen nou zijn. Wat, wat, welke stoffen we behoren daartoe? De eerste generatie is, uh, zijn eigenlijk uh, voedselgewassen... Uh, zoals uh, koolzaad, waar olie uitgepest wordt, of zonnebloemolie. Maar ook uh, suikerriet, waar... Uh, Bioethanol van wat gemaakt. Ja. En uh, vergistingsinstallatie van mest... in combinatie met uh, bijvoorbeeld mais... zorgen voor biogas. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe is uw, uw fascinatie voor deze biobrandstoffen ontstaan? W wanneer begon dat? Ja, ik rijd al zo'n 20-30 jaar auto... en altijd reed ik dan op de meest zuinige uh, brandstof. Maar je u was dan altijd... zo iemand... die vroeger al slaolie in zijn tank gooide? Nee, ik begon met, uh, met LPG. Maar toen ik eenmaal een dieselauto had... Toen ben ik wel op koolzaadolie overgestapt. Ja. En dat was toen de eerste vinding van biobrandstof. En, en, en waarom? Daar moet je vast een reden voor hebben gehad. Ja, ik vond wel, als je dan auto rijdt en dat sowieso uh, uh, meer energie gebruikt... gebruik dan zulke schone mogelijke energie. En uh, ik hoorde dat dieselauto's op zwaarolie kunnen rijden. Ik dacht, nou, dat ga ik uitproberen. Ja. Dus ik heb een boer uit de buurt opgezocht die die koolzaadolie teelde. En die ook technisch genoeg was om een auto om te bouwen. En die heeft dat geregeld. En ik kwam bij hem tien kilometer verder van mijn huis af. Kon ik de olie halen. En toen kwam u met het idee voor biotanken.nl? Kwam dat snel daarna? Of? Ja, dat stapelt dan. Hè. Ik ben dan wel zo iemand die dan vindt dat anderen het ook moeten doen. En dan uh, start je wat projecten op je werk. En dan merk je dat mensen er weinig van weten. En dan bouw je een website. En zo komt het een en ander. Maar wat, wat komt u dan tegen? Wat ik tegenkom al vragen, houdt je? Ja, nou ja, goed. Dus, uh, u heeft die website opgestart. Ik neem aan dat, uh, dat, u, dat u bezoekers trekt. Uh, mm -hmm. En uh, dat, dan, dan, dan komen er dus mensen met vragen over biotanken, over biobrandstof. Bio ja. uh, wat, wat komt u dan tegen? Nou, het begon met de vraag dat steeds meer mensen op zoek waren naar waar kun je tanken. Dus biotanken was de eerste website die ook aangaf op welke plaatsen in Nederland je die brandstof kan halen. In eerste mm -hmm. instantie pure plantaardige olie, later ook biodiesel en bioethanol. Ja. Dus dat is de meest gestelde vraag. Ja. Uh, daarnaast mensen die je zelf een auto willen uh, laten aanpassen, moet dat. Maar ook vragen over duurzaamheid. Van ja, is het nog wel eens hoofdstandig om erop te rijden? Ja, ja. En waar, waar, waar zit het genot er dan voor u in als u op uh, biobrandstof rijdt? Het grootste genot is eigenlijk dat je naar een boer rijdt, die zelf die olie gepest heeft, die dat mooi heeft uh, gezuiverd. Ja. En dat je het letterlijk in je, in je tank tankt. En dat je dus op iets wat je hebt zien groeien, ook kunt rijden. Ja, ja. Dat bleef uh, voor mij de meeste. Uh, grote lol ja. om iedere keer daar even naartoe te rijden... en te zien dat het echt werkt. Ja. Nou, we, u zit hier uh, omdat er vanmiddag uh, het, wordt gestemd in het Europese parlement... Uh, over het beperken van biobrandstoffen uh, van de eerste generatie. En uh, Europarlementariër voor GroenLinks, uh, Bas Eickhout... houdt zich al jaren bezig met de regelgeving voor deze brandstoffen. Uh, meneer Eickhout, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, wat, uh, wat vindt u van die uh, biobrandstoffen? Hoe zit dat nou precies? kijk, op zich, uh, op de langere termijn weten we allemaal dat uh, we moeten van die olieverslaving af. En, en als we dat via een, een manier als biobrandstoffen kunnen doen, zou dat theoretisch een, uh, een, ja, echt een mooie, duurzame oplossing kunnen zijn. Ja, maar... maar inderdaad, u voelde hem aankomen, ja. maar als we gaan komen naar de huidige eerste generatie... Hè, en als je gewoon gaat kijken naar van, uh, wat Europa op dit moment aan het stimuleren is... ja, dan, uh, het doel is dat in 2020... 10% van je totale benzine- en dieselgebruik dan uh, via biobrandstoffen moet. Mm -hmm. ja, dat is een doelstelling dat ertoe leidt dat er heel veel van die eerste generatie nu wordt uh, bijgemengd in gewoon benzine. En als je dan gaat kijken naar uh, hoeveel land daarvan nodig is, hoeveel voedsel daarvoor nodig is, en dan gaat kijken van wat zijn dan de effecten voor uh, voedselprijzen enerzijds, ja. maar anderzijds uh, als je daar. Uh, de, te veel land voor nodig krijg Ik je ook veel ontbossing. En daarmee kreeg je weer extra CO2-uitstoot. Ja. En dan blijkt dat die eerste generatie niet zo duurzaam is als we eigenlijk dachten. Nee, en dan hebben we het over, over de koolzaad, over de palmolie. Wat u eigenlijk zegt is, ja, daar moeten we hele grote velden moeten we daarvoor maken. Dat kost, ten eerste kost dat heel veel land. Het is waarschijnlijk ontbossing. Ik maak even het optelsommetje. En on, ons eten wordt ook nog duurder omdat we dat land en die gewassen niet meer kunnen gebruiken om op te eten. Dat, dat moeten ze dus ophouden. Kijken naar de huidige manier van echt die eerste generatie gebruiken voor uh, om het in de tank te stoppen, ja, daar moeten we toch echt wel gaan maatregelen waar, op. Waar moeten we ja. heen dan? Eigenlijk is het eigenlijk het belangrijkste dat we naar die nieuwere generaties gaan, waarin je bijvoorbeeld veel meer restafval uh, direct gebruikt. Uh, dan kun je denken aan houtafval, maar dan kun je ook gewoon. Echt maar maar ja, de, de toekomstige technieken kunnen ook allerlei huisafval omzetten in benzine of ethanol. Sorry, ethanol of diesel. Ja, die technieken daar zul je echt veel mee heen moeten. In plaats van uh, gewoon wat we nu doen met suikers of, of palmolie, direct ja. in benzine en diesel. Het is allemaal veel nieuwigheid vooral. Uh, wat, wat, moet er, wat moet er allemaal veranderen in ons systeem om dit er echt doorheen te krijgen? Nou, volgens mij, wat, en dat is in ieder geval ook wat er vanmiddag dan voor ligt, is dat we echt heel duidelijk zeggen: van nou, die eerste generatie die mag niet verder uitbreiden. Oftewel, we hebben wel een 10% doelstelling. Nou, uh, het is een veel te lastig debat om te gaan zeggen: dan uh, gaan we maar die doelstelling opheffen. Mm -hmm. Dus uh, kun je niet veel beter zeggen: van nou, binnen die 10% houden we op met de eerste generatie voedselgewassen in tanks. Maar mm -hmm. nou, aangezien we op dit moment er rond de 5 à uh, 5,5% zitten, is dus. In ieder geval mijn inzet laten we dat op 5,5% neerzetten en dan stoppen we met die eerste generatie verder. Dan heb je nog een aantal andere percentages om tot die 10 te komen. En daarvoor zet je een specifiek doel voor die meer toekomstige broeikers, uh, uh, biobrandstoffen en mm -hmm. tweede generatie, derde generatie. En dan kun je denken aan algezels. Uh, en daar moet je echt specifieke doelstellingen op zetten. Dat is, ja. dat is gewoon een belangrijk uh, onderdeel van wat er ook vanmiddag voor ligt. Ja, en u bent dus uh, samen met de Groenen in het Europees Parlement... Uh, dus voor het aanbanden leggen van de biobrandstoffen. Um, hoe denken de andere partijen erover in het parlement? Ja, dat is natuurlijk... Uh, dat ligt gevoelig, want uh, met name die eerste generatie... wordt ongelooflijk uh, geleverd door uh, veel huidige Europese boeren... die gewoon hun land hebben gebruikt uh, om uh, in plaats van een voedsel juist dit soort uh, biobrandstoffen te telen. Mm -hmm. En die die landbouwlobby in Europa, ja, die is Erg, erg, erg machtig. En je ziet toch dat met name bij de christendemocraten er eigenlijk weinig, weinig gevoel is om, om nou al te zeer echt met de wetten aan te gaan passen op biobrandstoffen. En dan krijg je dus een discussie van, nou moeten we dat niet op een hoger niveau doen. En de christendemocraten die willen bijvoorbeeld naar een aftopping tot 6,5 procent. Mm. En dan kun je zeggen, nou ja, wat is nou het verschil tussen 5,5 procent en 6,5 procent. Ja, dan heb je het over 1% van je, Europa's totale benzinebehoefte ja, van dat grondgebied kun je 34 miljoen mensen uh, voeden. Dus eh, dat 1% klinkt heel weinig, maar dan heb je het echt over een areaal dat ook uh, 34 miljoen mensen kan voeden. Dus oh. het is nog wel een verschil. Oké, okay, dus, dus als ons land twee keer zo groot wordt... Uh, Oké, okay, ja, nee, dat, dat helemaal duidelijk. Twee uh, um, keer uh, Nederland, ongeveer twee ja, keer Engels bijvoorbeeld. Twee keer Nederland kunnen we voeden van wat er op die, die extra grond dan inderdaad uh, nog verbouwd kan ja. worden. Ja, uh, uh, uh, wordt het, word het een spannende dag vandaag? Ja, het wordt heel spannend. Uh, we weten gewoon nog steeds niet precies hoe, uh, hoe de stemming uit gaat vallen. Uh, ik weet in ieder geval ondertussen wel waar de christendemocraten naartoe moeten. Dus is de grote vraag, wat gaan de sociaaldemocraten en de liberalen doen? Maar nou, ik weet dat de liberalen gisteravond nog tot, tot s'avonds laat hierover gediscussieerd hebben. En ik weet nog steeds niet precies wat ze gaan doen, want ze zullen daar gemengd gaan stemmen. Ja. Met als gevolg dat je, ja, het, ja er zitten 761 mensen in die, in die zaal. Ja, hoe al die individuen gaan stemmen, het, het wordt echt een 50-50. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en, en als er dan een uitkomst is van die stemming die, die u bevalt, wat gaan wij daar als burger van merken tot slot? Nou, wat, uh, wat de burger aan gaat merken is dat, uh, maar dat ze ervan uit kunnen gaan dat dan straks als ze weer bij de tank komen en ze weten dat er dus gewoon biobrandstoffen zijn bijgemengd, ja. dat je dan weet dat dat in ieder geval minder met voedsel gewassen is dan als we vanmiddag de stemming verliezen. Kijk, duidelijk is nu in ieder geval uh, ook het uh, standpunt uh, in deze van uh, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Meneer ja, Eickhout, dank u wel voor uw tijd en uh, een hele goede dag. Dank u wel, graag gedaan. We hebben het dus over die eerste generatie biobrandstoffen... want dat is het heetste angheizer. Uh, daar gaan we straks ook verder over praten met Peter Steerneman. Hij is uh, dit hele uur te gast bij ons. Hij is van de website biotanken.nl. Uh, maar eerst gaan we naar muziek. Een uh, plaatje dat jij hebt uitgezocht zelfs. Een meerzoet liedje, hoor. Dat wel even lekker, toch? Ja. Met van de leukste stotteraar die je hebt in Nederland. Miss Montreal samen met Nielsen. Dit is Hoe. BNL op Radio 1. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven. En jij om de oe, En we liepen samen verder. En ik dacht. Bij je lijkt zo goed bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe. Hoe zijn we hier beland Vliegen door de dagen, en het voelt goed. goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen, wat als ik het doe. Doe. Wil je samen verder? En ik dacht: woe, woe, was er Zijn bij een week zo.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 en Miss Montreal en hoe en hoe staat het in de Spaanse ronde, de Vuelta-wielrenner. Daar gaan we het zo meteen over hebben, ook hier op Radio 1. Maar uh, wij zijn wakker en u bent wakker, want u luistert nu naar ons. Maar de meeste Nederlanders liggen toch echt nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk en wij nemen ze even met u door. Te beginnen met Spits. Kent u dat? Loopt u lekker te bellen, Facebooken, een fotootje hier en daar. En dan is uw telefoon leeg. Paniek? Binnenkort niet meer. Althans, niet als je in Amsterdam bent. Binnenkort kun je namelijk op verschillende plekken in onze hoofdstad je mobiele telefoon opladen met zonne-energie. Het gaat om de zogenaamde Street Charger. Die lijkt op een palmboom. Aan die palmboom zitten zes aansluitingen voor verschillende telefoons. Wanneer het, wanneer het project in Amsterdam van start gaat, hangt nog wel af van de financiering. Maar als de proef succesvol is, verschijnen de oplaadpunten wellicht binnenkort in heel Nederland. Een brief met een geheimzinnige code vol runetekens... die zou leiden naar een nazi die begraven ligt in de bossen van Zuid-Duitsland. Het klinkt als een spannende jongensboek. Ja, maar in Spits lezen we dat niets minder waar is. Zeven jaar geleden kreeg onderzoeksjournalist Karel Hammer de brief in handen... en hij denkt hem nu, samen met de Nederlandse theatermaker Leon Giese... te hebben ontcijferd. Ja, gisteren kregen ze toestemming om te gaan boren in het plaatsje Mietenwald. En dat er iets ligt op de vermoedelijke plek van de schat... blijkt uit de geologische metingen. Maar wat precies... Dat wordt nog zeker gevervolgd. U kent het wel. Het is woensdagavond. Uw vrouw is naar haar vriendinnen toe en u wilt even lekker naar de hoeren. Dan moet u voortaan extra op uw hoeren zijn. <lacht> Corine Detmeijer is nationaal rapporteur Mensenhandel. Zij pleit voor een aparte, apart wetsartikel dat klanten strafbaar stelt... als ze gebruik maken van de geneugten van de prostituee... die gedwongen aan het werk is. De wet moet een nieuw wapen vormen in de strijd tegen Mensenhandel. Detmeijer vindt dat een klant die redelijkerwijs had kunnen vermoeden... dat er sprake is van Mensenhandel... En toch gebruik maakt van de diensten van een prostituee, bestraft moet worden. Als u net wakker bent, is de kans groot dat u nu een kopje koffie drinkt. Om wakker te worden, of gewoon omdat het lekker is. Maar... Als u vrouw bent, heeft u er een extra reden bij, schrijft Metro. Er is namelijk nieuw bewijs gevonden dat koffie een beschermende werking kan hebben tegen baarmoederkanker. Het staat in een nieuw rapport van het Wereldkankeronderzoekfonds. Die stichting noemt ontdekking mogelijk baanbrekend. Stoffen in koffie zouden schade aan het DNA kunnen voorkomen, de hoeveelheid insuline in het bloed verlagen en de opname van glucose in het bloed via de darmen verminderen. En daarmee dus het risico op baarmoederkanker verkleinen. En dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten... die weer naar de deurmatten en de kiosken komen. Uh, Peter Steernerman van uh, biotanken.nl zit hier ook nog steeds uh, in de studio. Ja, meneer Sterneman, viel er nog iets op uh, tussen de kranten? Iets waarvan u denkt, nou, dat wil ik nog wel even helemaal lezen? Ja, natuurlijk dat opladen van je telefoon ja. op een uh, zonnepaneelpalm. Alleen ik vraag me dan direct af, hoe werkt dat dan? Moet je die al die tijd wachten? Of is het een snellader die in twee minuten je telefoon helemaal volzet? Ja. Wilt u het al weten of wilt u het artikel lezen? Ik ga hem eerst lezen. Ja, Oké, okay, daar ga ik ook niks verklappen. <laughs> nou, ik, in andere wereldsteden is het trouwens wel een hit. Ik, in New York zie het heel erg vaak. Hè? Dat, uh, dat je echt van die charges hebt waar uh, mensen heel, uh, heel rustig staan te wachten. Eventjes met een, uh, met een sigaretje of een kopje koffie. Doet dus in ieder geval even. Ja. Oké, okay, ja. dat is onhaast. En dat spreekt me nou ook aan deze <laughs> de tijd. Ja, Peter Steenermann, euh, biobrandstofpionier en oprichter van biotanken.nl. We hebben het uh, dit uur over een stemming in het Europees Parlement... Mm -hmm. uh, om biobrandstoffen van de eerste generatie te beperken. Want uh, ja, die, bio die brandstoffen van die eerste generatie... die zouden flink wat schade toebrengen aan het milieu. Um, wat is er nou precies zo schadelijk aan deze eerste generatie? Nou ja, wat er natuurlijk gebeurt, ook bij die koolzaadolie waar ik dan wat nostalgisch over praat... Um, uh, aan de ene kant uh, neemt het veel landbouwgronden in uh, bezit. Er zijn natuurlijk bepaalde planten die je ook gewoon nodig hebt... om die landbouwgronden gezond te houden. Dat geldt met name voor koolzaad. Maar het neemt niet weg dat je daar ook voedselproducten op kunt telen. Komt er nog bij dat je een voedselgewas... wat voor voedsel is bedoeld en wat op de wereld nodig is uh, als voeding... Uh, ontneemt aan die voedselmarkt en uh, ja. daar brandstof van maakt. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant blijkt bij doorrekening, zeker als je dat effect van verdringing van landbouwgronden meeneemt, dat eigenlijk de CO2-reductie, de, de koolstofdioxide die met fossiele brandstof in onze lucht wordt gepompt, die je wilt reduceren, dat die reductie eigenlijk tegenvalt. Hè, bij ja. koolzaadolie uh, als basis voor uh, biodiesel is dat maar zo'n 40% reductie dat Dat is dat ja. eigenlijk niet zoveel. Laten we, laten we even terugkomen op het eerste punt wat u net uh, aanstipt. Want u zegt dus eigenlijk dat boeren die uh, gewassen verbouwen... Uh, dat dit soort zaken ook doen om ja, een, een bijdrage te leveren... aan die eerste generatie biobrandstoffen. Uh, dus daar eigenlijk meer geld uit kunnen genereren. Nou, wat je ziet is dat uh, de afzet van koolzaadolie bijvoorbeeld... en zonnebloemolie is gestegen... omdat er meer vraag ontstond vanwege die biobrandstoffen. Dus boeren zijn ook voor een deel hun tilplan gaan aanpassen... en meer... Uh, uh, dat soort uh, oliën uh, gaan, gaan uh, telen. Ja, en en als, als we dan even doordenken, dat betekent dat we meer ruimte heb, nodig hebben voor, uh, voor gewassen voor de voedselproductie, omdat die verdwongen worden door uh, ja, de, de biobrandstof. Ja, ja, is, is het dan ook zo dat, dat we te maken krijgen met, met uh, kappen van bossen, waardoor de CO2-reductie nog verder tegenvalt? Nou, wat je nu ziet in de, sinds 2006, dat. Uh, Palmolie als grondstof voor biodiesel, ook in Europa, enorm is toegenomen. 20% is gestegen. 20% van de grondstof bestaat nu uit palmolie. Hm. En uh, dat betekent dat er dus ergens anders in de wereld uh, plantages worden aangemaakt in eerste instantie worden die bossen niet gekapt trouwens vanwege plantages, maar vooral vanwege het hout, ja. maar direct in beslag genomen of voor sojabonen of voor palmbomen. Uh, en uh, ja, dat verdrinkt wel degelijk uh, veel natuur. Ja. En dat heeft een dubbel effect. Niet alleen dat uh, de mooie natuur verdwijnt, maar dat daarmee ook minder CO2 door al die bossen wordt opgenomen. Nou, ja, maar we, we, hebben, we hebben een aantal jaar geleden hebben we een, ja, toch wel een, een, een stappen gemaakt door uh, steeds meer van die fossiele brandstoffen af te, af te stappen. Tuurlijk, we gebruiken ze nog wel, nou zetten we de stap uh, met, deze, met deze biobrandstoffen, ja. is het eigenlijk nog niet goed. Ja, gaandeweg, dat noem je nou, voorschrijderde inzicht, kom je dan tot de ontdekking dat er betere manieren zijn. Uh, van uh, bijvoorbeeld zaden van palmolie of koolzaad... Uh, is heel makkelijk uh, biodiesel te maken. Je haalt eigenlijk alleen het verdikkingsmiddel uit. En waardoor uh, het beter geschikt is uh, als brandstof. Alleen je merkt gaandeweg. Uh, dat er allerlei effecten uit ontstaan. Die, die ongewenst zijn. Maar als het gevolg nou is dat wij, dat wij eigenlijk weer moeten terug gaan vallen. op die, op die fossiele brandstoffen. dan dat lijkt me toch ook niet helemaal nee, het Nee, dat plan. kan niet. want fossiele brandstoffen raken echt op. En ja, je moet je voorstellen, we halen. Een product wat in miljoenen jaren is ontstaan... diep uit de grond, slepen de hele wereld over... en stoort, voegen we iedere keer weer door die verbranding CO2 aan het klimaat toe. Ja. En dat kan ook gewoon echt niet. Ja. Maar ja, je moet uitkijken dat een alternatief niet net zo slecht is. Deze eerste generatie biobrandstoffen, worden die veel in Nederland verbouwd? Nou, in Nederland uh, wordt er eigenlijk vooral uh, koolzaadolie verbouwd... als gewas voor diodiesel. Uh, voor hoe, hoe, hoe herkennen we koolzaad? Dat zijn die uh, prachtig felgele velden die je zo eind april, begin mei ziet bloeien. Later in het seizoen heb je ook nog wel andere velden. Die lijken erop, maar dat is een ander gewas. Maar uh, als je gaat fietsen eind uh, april, begin mei... Dat ze goed aan, en dat wordt in augustus geoost. Daarnaast suikerbieten, suiker is grondstof voor bioethanol. Daar wordt ook wel wat ethanol van gemaakt, maar dat wordt niet op grote schaal in Nederland. Dat valt ook onder die eerste generatie? Dat is ook de eerste generatie, ja. Dat is dus dan geen zaad, maar dat is een, een, een soort wortel, een suikerbiet. En uh, die kun je net zoals suikerriet goed gebruiken als grondstof voor uh, bio ja. Vanmiddag is dan dus een, is, het is belang, het is een belangrijke dag uh, voor de, voor de biobrandstoffen. Althans, uh, ja, voor eigenlijk een beetje de, de terugdringen van de, van het terugdringen van het gebruik van biobrandstof. Um, de stemming van vandaag in het Europees Parlement, is die, is die onvermijdelijk uh, geweest? Ja, want die discussie loopt eigenlijk al heel lang. Uh, al uh, ja, tien jaar uh, worden we ons in toenemende mate van bewust dat uh, biobrandstof ook voor een deel voedsel uh, verdrinkt. Uh, wat je alleen ziet is wat uh, zo net ook door uh, het, de Europarlementariër uh, werd verteld: ja, had... dat er een vrij sterke uh, lobby is uh, vanuit de landbouw. Ja. En dat er uh, met name vanuit de rechtse partijen natuurlijk uh, en ook vanuit de binnenpartijen het besef is van ja. Uh, we hebben het hier ook over een economisch belang. Er zijn heel veel bedrijven die heel veel geïnvesteerd hebben... in de productie van biodiesel op de, hè, de eerste generatie. En dan kunnen we moeilijk zeggen, uh, uh, dat nemen we je nu weer af... want we hebben het minder nodig omdat we hebben besloten dat het ja, we beter hebben, moet. Ja, ja. En, en als er iets vervelend wordt ervaren door ondernemers... dan is het wel dat uh, uh, voortdurend uh, wisselend beleid wordt toegepast. Want is het echt zo'n groot probleem aan het worden... die eerste generatie biobrandstoffen? Nou ja, op het moment dat je weet dat uh, en de winst die je erbij maakt... eigenlijk te klein is. Ja, als norm geldt eigenlijk dat je minstens 50% aan CO2-reductie zou moeten bereiken. Mm -hmm. Dat aan de ene kant. En je merkt dat het allerlei bijeffecten heeft. Waardoor bijvoorbeeld uh, de maisbroodjes in Mexico op een gegeven moment duurder ja. werden. Omdat mensen uh, de duurder moesten inkopen. Ja, dat zijn effecten die wil je niet. Je moet eigenlijk voedsel daar niet voor gebruiken. Nou, maar, maar als we dan even de lijn praktisch doortrekken... stel, we gaan wel op dezelfde voet door als waar, hoe we nu bezig zijn... met die eerste generatie biobrandstof. Gaan we tien jaar verder, waar staan we dan? Is, is, is er dan echt een probleem? Of, of is ja, het ook een ja. beetje een oplossing zoeken voor een probleem... dat er nog lang niet is? Het probleem is niet zo groot als het wordt voorgesteld. Hè. Er is wel doorgerekend dat het om een paar procent stijging en verdringing gaat. Maar het neemt niet weg dat de prijzen van voedsel zullen stijgen. Hm. En dat ook de techniek stilstaat. Want er zijn gewoon betere alternatieven. En dat is heel Jammer. Als die geavanceerde biobrandstoffen niet gestimuleerd worden, dan blijven we op een ja, niet-effectief genoeg manier ja. blijven we biobrandstof produceren. En dat is jammer. Ja, meneer Sterelman, ik, ik heb een voorstel. Um, er is een vervoermiddel waar je die biobrandstof helemaal niet bij nodig hebt. En uh, daar kan je ook vrij hard mee. Een elektrische auto. Nee, het is een fiets. Een fiets? Een, een fiets, fiets dat, doen, dat kunnen ze heel erg <laughs> hard in Spanje. Daar zijn ze namelijk uh, nu uh, druk bezig uh, met de ronde van Spanje. Gisteren was daar de rustdag okay. uh, van de Vuelta. Uh, het peloton kon wel een rustdag gebruiken, want Vuelta is een van de zwaarste uh, berg, ja, bergkoersen die er is op de wereld. Ja, vandaag pakken de renners weer de fiets op in de zeventiende etappe van Calahorra naar Burgos. Met uh, Martijn Sarantini van het iskoers.nl kijken we vooruit naar de koers van vandaag. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Ja, nou die benen die hebben even rust gehad. Mocht ook wel, want ze hebben al aardig wat dagen koers in, in, in de benen zitten. Hoe, hoe belangrijk is dat in zo'n zware koers als Toeveld eigenlijk? Nou, op dit moment wel heel belangrijk. Het is denk ik niet alleen uh, de kilometers die gaan tellen, maar toch ook uh, het afschuwelijke weer wat een tijdje de, de renners heeft getijst. Dat was in de pyrenee eventjes uh, heel erg slecht op één dag tientallen renners afgestapt. Dus die, die kunnen inderdaad dan een rustdag gebruiken zo aan het eind van het seizoen. Nou, wat voor weer wat moet ik me dan voor me halen? Is dat, is dat sneeuw? Is dat regen? Wat, wat, wat is dat? Ja, sneeuw was het nog net niet, begreep ik. Maar het, het heeft één dag lang hele, heel, de hele dag door geregend. En toen was het hm. ook heel erg koud op de hoge toppen van de Pyreneeën. Ze kwamen hm. van het strand hè, bij, bij ja. Tarragona hm. <laughs> onder Barcelona Dus dat was een, een zware overgang. En toen zijn er echt een heleboel afgestapt. Ja, uh, vooruitblikken uh, vooruit op de dag die, uh, die komen gaat, uh, deze woensdag. Uh, hoe staat het ervoor in de goeie? Nou, um, het is eigenlijk best een hele spannende ronde. Er zijn uh, nog vier kanshebbers die uh, echt binnen 2,5 nou, minuut staan. Hè. De leider Nibali, die al de Giro heeft gewonnen dit jaar. Die, die wordt op zijn hielen gezeten door een, een, een stok oude Amerikaan. Uh, toch wel de verrassing van deze Vuelta, Chris Horner. En daarachter de de twee Spanjaarden die je wel mag verwachten, Valperne en Rodriguez. Mm. En die gaan het in de komende dagen uitmaken wie, er, wie de eindwinst gaat pakken. Nou, hoe ziet de etappe van vandaag eruit meteen? Nou, die etappe van vandaag naar Burgos... Dat zou normaal gesproken een uh, sprintersetappe zijn. Dus die mm, verwacht ik geen verschillen voor in het algemeen klassement. Ik zeg normaal gesproken, want er doen eigenlijk helemaal geen sprinters mee, deze Vuelta. En oh. um, wat je dus ziet is dat uh, ritten daardoor ook niet echt worden gecontroleerd door sprintersploegen. En uh, dus ontzettend veel kansen ontstaan voor, uh, voor avonturiers. En maar u, je vertelde er... ook aan het begin toch, dat er, dat er echt belachelijk veel bergetappes zijn uh, deze, ja. deze editie. Dat klopt inderdaad. En, en dat is dus voor veel uh, uh, ploegen ook reden geweest om hun sprinters thuis te laten. En dan, ja. um, dan krijg je eigenlijk automatisch ook dat het geen etappes worden, want niemand heeft er uh, dan uh, belang bij. Ja. En dus zal het waarschijnlijk wel weer een groepje uh, mogen ontsnappen en voor de dag zegen gaan rijden. Martijn, wij hebben hier bij, uh, bij WNL een oranje hart. Uh, wij willen heel erg graag weten hoe de Nederlanders het doen, maar je hebt nog geen Nederlander genoemd. Ik uh, wil ze nu gaan noemen, maar ik heb het even opgezocht. Er zijn er geloof ik twaalf uh, gestart. Mm -hmm. En er zijn er nog drie in koers. Oh. En dat heb ik al een tijdje niet meer meegemaakt... dat er uh, zoveel uh, afstapte in een grote ronde. Ja, ligt dat dan ook aan de zwaarte van de koers zo aan het einde van het wielenseizoen? Ja, deels. Oh. Wat je ziet is dat er voor sommigen al vrij snel niet zoveel meer viel te halen. Klassement omzeep en... Uh, uh, sommige zijn gevallen. Laurens ten bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. nou, lag nog wel redelijk uh, op koers. Maar die is in die etappe waar ik het net over had... met dat slechte weer uh, ten val gekomen. Die uh, kreeg onderkoelingsverschijnselen. Die is uitgest uh, uitgestapt. Ja, en voor een heleboel anderen um, ja, zijn er toch wel diverse redenen. Zo aan het eind van het seizoen. Ik moet erbij zeggen, het geldt niet alleen voor de Nederlanders. Hè. Er ja. zijn, geloof ik, al 50, 60 man naar huis. Ja, ja nee, het is een, is een heftige, heftige editie van de Welta, uh, hoorde ik zo. Ja, uh, zeker. Het aparte is in Nederland. Uh, ja, die Vuelta die houdt ons niet echt uh, heel erg bezig hier. De, de wielerfan die is vooral bezig met de, doc de documentaire de Tour van Bouken. Het inkijkje ja, in, in de Tour de France, uh, van, ja, de afgelopen editie van de Tour de France... waar ja, bizar uh, dichtbij de cameraploeg van de NOS uh, mocht komen. Bij de ploeg ja. Ja, wat, wat, wat vond jij van deze, van deze documentaire? Ja, ik vond het uh, prachtig om te zien. Uh, mijn uh, mijn wielerhuis ging er wel weer harder van kloppen, moet ik zeggen. Ik vond het inderdaad, wat je zegt, ontzettend mooi om uh, zo dicht uh, op de renners te zitten. En met name ook tijdens een tour waar toch wel heel veel gebeurde. En waar Nederland wel heel erg warm voor liep uh, afgelopen zomer. Hebben, hebben, we iets, hebben we iets gezien wat we nog nooit hebben gezien in, in die documentaire? Nou... Als je kijkt naar die ploeg die dus voorheen de ploeg was... en nu dus dan Belkin heet... hebben we toch wel wat dingen gezien die mij zijn opgevallen. En dan met name toch wel wat, wat zelfbewustzijn en durf... die je in de tijd van Rabo toch niet zo zag. We hebben bijvoorbeeld heel duidelijk toegewerkt naar een aanvalsplan... in die beruchte waaieretappen. En je zag in het documentaire gewoon dat andere ploegen, grote ploegen, eigenlijk geen trek hadden om, uh, om mee te werken uh, aan dat aanvalsplan. Die durfden mm -hmm. feitelijk niet. Maar bij uh, Belkin was men resoluut en zeiden nou, we hebben in het verleden vaak genoeg uh, het brave jongetje geweest. Vandaag gaan wij dit plan gewoon uitvoeren. Dat vond ik heel opvallend. Dus meer ballen bij de Belkin ploeg. Ja, vind, vind ik wel. en ja. uh, Ik moet wel zeggen dat er na afloop wel heel veel kritiek was van mensen die zeiden van jeetje, een softe uh, ploegbespreking uh, vooraf. Hè? Allemaal toch wat mm -hmm. rustig en geen geschreeuw en zo. Maar ja, typisch als Louis van Gaal zul je in het wielrennen, wat dat betreft, niet zo heel snel tegenkomen. Althans niet, uh, <lacht> niet bij die Belkin ploeg. Maar dat heeft ook niet zoveel zin bij, bij, bij, bij, bij renners als Mollema en Tendam. Kijken er ook wel doorheen. En dat zag je heel duidelijk tijdens de tour van Bouken. Wat voor types dat eigenlijk zijn. En um, hoe die ook in zo'n huis drie weken met hun vak bezig zijn. Ja, in ieder geval gaan we de Nederlanders niet echt meer zien vandaag. Tijdens een nieuwe etappe in de Vuelta. We blikten er alvast op vooruit met Martijn Sargentini van het Discours. Martijn, dankjewel en een hele mooie dag. Graag gedaan. Meer ballen bij de Belkin ploeg. Ik vind goed, het een, ik vind een goede, goede titel voor deel 2 van deze documentaire eigenlijk. We gaan straks praten over een uh, online videotheek die in Amerika echt al huge is, maar uh, nu in Nederland ook zijn intrede doet. Netflix. Maar eerst. Het Nieuwsminuutje met Vera Simons. Ja, goedemorgen. Kledingfabrikanten, waaronder CNA, komen bijeen om te praten over de fabrieks, fabrieksramp in Bangladesh. In Genève zal vandaag en morgen worden gesproken over compensatieregelingen voor de slachtoffers. In april dit jaar kwamen bij het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh meer dan 1200 mensen om het leven. Duizenden anderen raakten gewond. Vannacht om drie uur Nederlandse tijd gaf Obama een toespraak met betrekking tot Syrië. Volgens de president is Amerika geen politieagent van de wereld, maar als er met beperkte actie kan worden voorkomen dat kinderen sterven, dan horen we te handelen. Amerika is not the world's policeman. Terrible things happen across the globe. And it is beyond our means to right every wrong. But when, with modest effort and risk, we can stop children from being to death and thereby make our own children safer over the long run. Amerika zal met Frankrijk en Engeland duidelijk afspraken gaan maken met Syrië. Minister Plaume voor ontwikkelingssamenwerking trekt 17 miljoen euro extra uit voor de hulp aan Syrische vluchtelingen. Dat liet ze vandaag weten tijdens een bezoek aan Jordanië, waar veel vluchtelingen naartoe zijn getrokken. Nederland trok. Trok, sorry, daar gaat trok tot nu toe 42 miljoen euro ik moet het goed zeggen, uit voor de opvang van Syrische vluchtelingen... en daardoor komt de teller nu op 59 miljoen euro te staan. Dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Op deze woensdagmorgen starten we met buien. Vanmiddag kan er ook een klap onweer bevoorkomen. En het kwikstert tot een graad of 17 bij een matige aan zee... Vrij krachtige tot krachtige noordwestelijke wind... Vanavond en vannacht neemt de wind de kracht af en blijft met name het kustgebied nog gevoelig voor een enkele bui. Tijdens de opklaring komt het flink af. In het binnenland wordt het een graad of 5. Donderdag zullen we naast buien ook geregeld de zon gaan zien. De temperatuur stijgt tot een graad of 20 bij een matige noordwestelijke wind. Richting het weekend blijft het wisselvallig met temperaturen rond de 17 graden. Het nieuwst minuutje. Dankjewel, Virami Simons, en dankjewel Stijn van Antwerpen. Het is inmiddels. Vijf minuten over half zes. Goedemorgen, dit is Radio 1. Straks praten we over de eerste generatie biobrandstof. Daar moeten we langzamerhand van af. Randy Crawford, Streetlife, brengt de tijd op 20,5 minuut voor zes. Hier op Radio 1, dit is Omroep WNL, het programma heet Nu Al Wakker. Aan het begin van de zomer kondigde het razend populaire Netflix aan... dat het naar Nederland zou komen. Eigenlijk is het bedrijf het beste te vergelijken met een online videotheek. Groot nieuws dus voor liefhebbers van films en series. Maar gaat Netflix slagen in Nederland? Dat is de grote vraag. Daniel Verlaan is tekstjournalist bij Nu.nl. Daniel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat kunnen we eigenlijk met Netflix? Uh, Netflix kan je een beetje beschouwen als een soort van Spotify voor video. Uh, je betaalt een, uh, een bedrag per maand en daarmee kun je uh, uit het aanbod van, uh, van Netflix allerlei video's kijken wanneer jij wil. Dus als we het even naar een oude situatie vertalen zou je kunnen zeggen uh, alsof je een abonnement hebt op de videotheek en onbeperkt video's mag huren. Ja dat, dat, ja, dat is op zich een hele goeie. Dat, ik denk dat Netflix daar ook een idee van heeft gekregen. Het is ook helemaal niet zo'n gek idee, want ik bedoel, de videotheek is vrijwel uitgestorven op dit moment. En uh, mensen willen eigenlijk zien wanneer ze iets willen zien. Dus ze willen gewoon iets op, ergens op kunnen drukken en dat de video begint te spelen. En dat is toch iets waar we nu heen gaan de komende jaren. Hmm. En dat is on-demand video. Ja, Netflix is, uh, is in Amerika al echt huge. Uh, mm. wordt, wordt veel, veel gebruikt. Um, gaat, gaat echt dat hele uh, Amerikaanse concept uh, over naar Nederland? Uh, het concept gaat wel naar uh, Nederland toe, alleen het aanbod nog niet. Mm. Um, in elk land waar Netflix zit, is het aanbod verschillend. En um, uh, in Nederland zal het waarschijnlijk, net als in wat andere landen, um, een beetje karig zijn in het begin. Maar mm. zich dat heel langzaam uitbreidt. Want dat heeft ook in Amerika nog een tijd moeten duren. Hoe, hoe kan dat, weet je dat? Uh, dat, dat ligt vooral in de licenties. Zij kopen licenties voor televisieseries, mm -hmm. um, Net zoals bijvoorbeeld een RTL of een SBS doet. Maar dat geldt alleen voor in dat land vaak, omdat ze daar al zijn begonnen. En ze breiden ze langzaam naar elk, na, naar elk land uit. Daarnaast is het zo dat ook Nederlanders van specifieke series houden bijvoorbeeld. Ik weet niet precies welke dat zijn, maar dat zoeken zij voor ons uit. En daarop gaan ze hun keuze baseren op wat ze gaan aanbieden voor ons. Is het wel zo'n goed idee om zo met zo'n karig bestand dan al te beginnen? Uh, dan begin je toch eigenlijk een beetje halfbakken? Ja, de, de, de, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, want zij willen natuurlijk ook een beetje aftasten hier in Nederland hoe het gaat vallen. Dat is gewoon heel moeilijk in te schatten. Um, heel veel van mijn vrienden gaan gelijk Netflix kopen, um, maar er is natuurlijk een hele grote groep die gewoon niet zo into, on-demand video is. Dus zij gaan heel rustig bekijken, met over, overigens op zich nog best wel wat leuke series die ze hebben, en gaan kijken of het die gaat vallen. Zo ja, dan gaan ze uitbreiden, zo nee. Dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Noemen noem ze een paar van die series? Uh, nou, ze hebben bijvoorbeeld House of Cards, dat is een eigen serie. Een hele gave serie met Kevin Spacey erin. Uh, ze hebben een nieuw seizoen van The Development, wat ook heel leuk is. En een paar, een paar andere dingen doen met Dexter, Homeland, ah. Lost, Californication. Het zijn toch allemaal niet de minste namen. Dat, dat wat mensen in mijn omgeving allemaal bij Bosjes downloaden, maar nu niet op een legale manier. Ja, ja, en Netflix zal toch eigenlijk een soort legale manier daarvoor zijn. Het enige wat een van de, van de nadelen is aan Netflix... is dat de in bijvoorbeeld in Amerika... voor een Breaking Bad of een andere show... die verschillen nogal met Nederland. En waarschijnlijk is het zo dat als het in Amerika wordt uitgezonden... dat het misschien nog niet meteen in Nederland wordt uitgezonden. Ja. Dat is bij, elke, bij enkele series wel het geval, maar nog lang niet bij allemaal. Dus dat zou een groot nadeel kunnen zijn voor Nederlandse kijkers... die gewoon als eerste het nieuws te willen kijken. Ja, en dat dan nog misschien een hele domme vraag. Alleen, ik heb nog wel eens een internetverbinding die af en toe uitvalt, dan hang je of niet? Dan, dan ben je inderdaad het niet uit. Um, Videostreaming uh, is, is vrij belastend voor je netwerk, vooral voor je draadloze netwerk. Um, en omdat de streams gewoon in, de, in de hoge kwaliteit worden weergegeven, vaak 27p, mm -hmm. um, is het gewoon best wel moeilijk om dat op een slecht netwerk uh, naar je tv te streamen of naar je laptop. Dus daar moet je wel een goede verbinding voor hebben inderdaad. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe, hoeveel moeten we eigenlijk gaan betalen? Uh, ja, dat, dat is niet um, uh, nog niet zeker. Netflix heeft er natuurlijk nog niet aangekondigd, want het is vroeg in de ochtend. Maar waarschijnlijk zal het zo rond de 8 à 12 euro gaan kosten. 8 euro voor als je Netflix op één of twee apparaten bekijkt. En ongeveer 12 euro als je het op uh, vier, vijf apparaten bekijkt. Hm, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik voor een dienst die in eerste instantie uh, ja, een, een redelijk klein bestand heeft... Uh, niet altijd even goed bij is met, uh, met de allernieuwste afleveringen van series, etcetera, vind ik dat best een bedrag. Yeah, Spotify begon ook natuurlijk zo. En die, en die begonnen ook niet al te groot. Die zijn ook in een hele korte tijd zijn die heel groot geworden en die breiden zich steeds verder uit. En dat is voor een van de is volgens mij sinds dit jaar voor het eerst winstgevend dat bedrijf. En dat is heel gaaf. En waarschijnlijk gaat dat ook wel bij Netflix gebeuren. En er zijn mensen die dit bedrag ook willen gaan betalen. Ook voor waarschijnlijk ook voor een breder aanbod. Ja. Maar er zijn in ieder geval mensen. Dus de, de, de, de, de kans is er wel dat mensen het uiteindelijk gaan betalen voor 8 euro per maand. Ja, wat, wat, is, wat is nou hetgene wat Netflix moet doen om, om een succes te worden? in Netflix? Nederland. Uh, Game of Thrones uh, huren. Hè? <laughs> uh, dat, dat is meer mijn eigen uh, passie, maar dat gaan ze niet doen, want dat is van HBO en dat is een grote concurrent van Netflix. Um, het, het, het moeilijke is, uh, van Netflix is dat ze een enorm breed aanbod moeten gaan bieden om een groot breed publiek te krijgen. Wat ze volgens mij het beste moeten gaan doen is mensen informeren over hoe ze Netflix kunnen gebruiken, want um, uh, eigenlijk zouden mijn ouders het ook moeten kunnen gaan gebruiken en dan hebben ze ook een groot publiek bereikt. En dan zou het voor iedereen eens een keer beschikbaar kunnen zijn en echt groter kunnen worden. In Amerika dus een, een groot succes dat Netflix in uh, Nederland komt. Het er nu aan. We hebben gehoord van uh, Daniel Verlaan uh, van nu.nl dat er toch wel wat haken en ogen aan zitten. Maar het zou zomaar een succes kunnen worden. Hè? Ja, dat wel. Maar dat zien we waarschijnlijk pas over een paar jaar. Zoals bij elke leuke nieuwe innovatieve technologie. Nou, dan uh, moeten we dat, uh, dat maar eventjes uit gaan zitten. Daniel Verlaan uh, van nu.nl, dankjewel. Jo. Brengt het uit op kwart voor zes. Alweer, goedemorgen, als u de wekkerradio op kwart voor zes had ingesteld, is Radio 1. Uh, bij ons in de studio zit het hele uur al uh, Peter Stiernemann... biobrandstofpionier en oprichter van biotanken.nl. En de reden van zijn komst naar de Radio 1-studio... is een stemming in het Europees parlement... over biobrandstoffen van de eerste generatie. Uh, meneer Stiernemann, fijn dat u er nog steeds zit. Uh, even snel samenvatten. Biobrandstoffen van de eerste generatie, dat zijn? Dat zijn bijvoorbeeld uh, koolzaadolie palmolie, maar ook uh, suikerriet, suikerbieten. Een biogasvergissing waar heel veel uh, landb andere landbouwproducten in zitten. Ja, dan gaan er veel stemmen op om die zeggen... Uh, uh, dat daar, daar moeten, uh, moeten we inperken. Wa waarom is dat? Omdat uh, het concurreert met voedsel, het ook landbouwgrond verdrinkt... en het eigenlijk uh, minder bijdraagt aan... Uh, uh, vermindering van de CO2-uitstoot, de, de, CO2 de koolstofdioxide-uitstoot... waardoor we klimaatverandering krijgen dan, dan zou kunnen. Precies. Veel beter is de tweede generatie. Ja, ja want die biobrandstoffen hebben we ooit uitgevonden... Uh, ook om uh, de, de uh, oude fossiele brandstoffen deels te vervangen... Ja. Dus en minder te gaan, gaan uitputten, die bronnen. Ja. Uh, uh, maar die eerste generatie biobrandstoffen blijkt nu toch niet zo goed te zijn. U zegt dat al, tweede generatie uh, biobrandstoffen. Waar moeten we dan aan denken? Ja, dan denken we aan... Uh... Een aantal producten die nu ook al wel gebruikt worden, maar eh, die niet concurreren met voedsel. En dan heb je het over stro bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, houtresten, maar ook uh, voor biodiesel met name gebruikte olie. Dus used cooking oil noemen ze dat, dat is over de hele wereld verkrijgbaar. Daar, ja. kun, je net zo goed, daar kun je ook biodiesel van maken. Is dat dan net zo rendabel ook als die eerste generatie? Nou ja, de, de, de grondstofprijs is natuurlijk lager. Ja, je ziet hier wel stijgen, maar bijvoorbeeld uh, die frituurolie... Ja, daar, daar is nu een levendige handel in. En uh, daar uh, betekent dat het uh, een tweede leven heeft. Ja. Daar waar het anders uh, voor allerlei uh, minder uh, belangrijke doeleinden werd gebruikt. Ja, zijn we al jaren bezig volgens mij met stappen zetten in, in dat proces... Om, het, uh, om die fossiele brandstoffen weg te krijgen. En dus nu ook eigenlijk met die eerste uh, generatie uh, biobrandstoffen... om die, uh, om, ja, om die in binnen de perken te houden. daar ja, ja. uh, gaat, gaat toch heel erg veel tijd overheen... voordat we echt daadwerkelijk uh, ja, met een oplossing komen... die voor alle partijen het beste is. Ja, er wordt al uh, jarenlang ook geëxperimenteerd... om bijvoorbeeld van houtresten, van lignocellulose, dus het meest harde deel van... In de vezel van hout, om daar de brandstof van te maken. Daar zijn technieken nu voor. Maar een Shell bijvoorbeeld is toch al tien jaar bezig... om een fabriek neer te zetten en goed te laten draaien... om daar op een kostendekkende manier brandstof van te maken. Dus die tweede generatie... dat is aan de ene kant gebruik maken van reststromen... op de conventionele manier. Maar aan de andere kant zijn het ook echt nieuwe technieken... die ook echt ontwikkeltijd vragen. Nou, vandaag uh, uh, dus een stemming in het Europees Parlement. Uh, het lijkt op dat er een beperking gaat komen... op het ge gebruik van uh, die eerste generatie ja. biobrandstoffen. Ja. Uh, wat gaat er gebeuren als, als het Europees Parlement instemt daarmee? Nou, wat het Europees Parlement wil... is dat uh, die doelstelling van 10% biobrandstof... Uh, uh, van de totale brandstof in 2020 wel gehandhaafd wordt... maar dat die eerste generatie beperkt wordt tot die 5% waar we ongeveer nu op zitten. En dat betekent dat met name de geavanceerde biobrandstoffen... dus de tweede en zelfs derde generatie... Uh, dat zijn producten die speciaal gemaakt worden om te produceren, zoals algen... dat die uh, gestimuleerd worden en dat die zorgen voor zeg maar, de aanwassen en het klimmen naar die 10%. Is het dan niet, maar Gaan we dan niet stiekem nog heel even terugvallen op die fossiele brandstoffen... omdat we toch nog even tijd nodig hebben voor die tweede en derde generatie? Nee, de verwachting is dat uh, de uitbreiding uh, uh, zo kan verlopen... dat uh, er in toenemende maanden geavanceerde biobrandstoffen worden gebruikt. En uh, dan blijven we nog wel een beetje die, die uh, eerste generatie gebruiken. Maar komt er komt steeds meer van die... Betere brandstoffen. De goede, zeg maar. Ja. Tot slot, we hebben u uitgenodigd uh, omdat u uh, pionier bent in biobrandstoffen. U bent oprichter van een speciale website die al heel lang mm -hmm. bestaat. Ja. Uh, Biotanken.nl. Uh, veel veranderingen nu dus weer ja. uh, op stapel. Wat betekent dat voor uw specialisme en voor uw website? Nou, het betekent dat mensen met name ook gaan vragen naar... kunnen wij dan wel die betere, die goede biobrandstoffen krijgen? En waar kunnen we die krijgen? Dus we blijft in functie als, als vraagbaak eigenlijk? Ja, dat aan de ene kant. Aan de ja. andere kant ja, ondersteun ik ook project om te zorgen dat die brandstoffen er komen. Ja. Heel dit uur zat Peter Steerneman bij ons aan tafel om te praten over biobrandstof. En vooral die eerste generatie biobrandstoffen. Het Europees parlement overweegt later vandaag het gebruiken van de biobrandstoffen te beperken. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Dank wel. daarmee wordt het alweer tien minuten voor zes. En zo begint de ochtend langzaam op te komen. De zon komt nog niet op. Maar de muziek is er wel. Stroomai en Papatoe.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 Fais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, papa,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 Tel mon nez soit que j'ai compté mes doigts Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker hier op Radio 1. Het is zes voor zes. En we gaan het hebben over minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Want ja, die wil dat het openbaar ministerie 110 miljoen euro gaat bezuinigen. En dat is een kwart van het huidige budget. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van Opstelten. Er is veel kritiek op de plannen. Gevreesd wordt dat er honderden banen verdwijnen... en dat de druk op officiers van justitie zo groot wordt... dat ze hun werk niet meer goed kunnen uitoefenen. En dat is onaanvaardbaar, zegt SP-Kamerlid Jan de Wit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een kwart van het budget moet er dus uit volgens uh, Opstelten. Slaat hij daarmee de plank dan echt volledig mis... Ja, wat mij betreft wel. Uh, de gevolgen zullen heel ingrijpend zijn. Uh, u hebt het zelf ook al aangegeven. Uh, we zien nu al dat er een heleboel dingen fout gaan binnen het uh, OM. Met name binnen een aantal rechtbanken zijn er grote problemen. Mm -hmm. uh, ja, Ga je in een kort weg van het budget... doordat je met name op personeel gaat bezuinigen... dan uh, kun je op je vingers uittellen dat die problemen alleen maar groter zullen worden. En... Wat, wat voor problemen krijgen oh, we dan? Wat, wat we nu al zien is dat... Uh, uh, ...dossiers niet op tijd bij de rechter zijn. Hè, dat als er een zitting is dat de dossiers uh, kwijt zijn. Of dat dossiers niet compleet zijn. Dat er dus uh, dingen ontbreken. Uh, advocaten klagen dat uh, de getuigen niet zijn uh, opgeroepen. Uh, ICT-problemen. Dus opeens valt tijdens een zitting uh, het hele, uh, de computer uit van de officier. Ja. Uh, dus er zijn talloze problemen al op dit moment. Uh, ja, Ga je dus nogmaals bezuinigen op het personeel... dan zullen die problemen alleen maar toenemen. En uh, ja, wat dat betreft uh, is ook de vrees... Uh, niet alleen van de politiek... maar ook van de organisatie van de rechters... en de officieren van justitie, de NVVR heet dat... Ja, dat we dus steeds meer te maken zullen krijgen... met uh, uh, zaken die op de plank uh, terechtkomen. Uh, zaken die geseponeerd worden omdat ze er niet aan toekomen. Uh, schikkingen enzovoort. En ja, dat raakt natuurlijk rechtstreeks aan de kwaliteit... van ja, maar als al we, nou, dan kunnen we natuurlijk ook uh, kijken of we er niet voor kunnen gaan zorgen dat het openbaar ministerie gewoon een stuk efficiënter gaat werken. Is dat een optie? Zeker. Zeker, dat is ook heel erg goed. Uh, uh, volle plannen zijn er om uh, de digitalisering uh, ook consequent en over het hele openbaar ministerie ook de rechtelijke macht uh, te, gaan, uh, uh, te laten plaatsvinden. Mm -hmm. Uh, dus wat dat betreft zal dat ook uh, een vooruitgang zijn, zal het ook zeker uh, moeten. Maar zoals het nu gebeurt, uh, is het in feite uh, ja, is het een ranzalige situatie, omdat het rechtstreeks raakt aan de kwaliteit van de rechtsstaat en de rechtspraak. Ja, en dat moeten we gewoon niet hebben. Ja. Uh, u blijft bij een standpunt dat een kwart van het budget wegbezuinigen te veel is? Dat is, dat is veel te veel. Uh, en nogmaals, omdat het aanzienlijke problemen gaat veroorzaken. Uh -huh. En we natuurlijk, kijk, de rechters en de officieren van justitie liggen onder een vergrootglas op dit moment in Nederland. Uh, iedereen uh, volgt van heel nabij van, van de rechtspraak. Ja. ja, gaan we daar nog. Uh, Um, echt zo zwaar in bezuinigen, dan is het risico van fouten van uh, gerechtelijke dwalingen waar we allemaal uh, zeg maar uh, schrik voor hebben, die is dus gewoon levensgroot en dat moeten we zien te vermijden. Ja, maar de, de uh, minister opstelt is dus in ieder geval wel voornemens. Is, is het dan niet realistischer om aanpassingen te doen aan zijn plannen in, uh, in plaats van het kind met het badwater weg te gooien? Uh, Kijk, als hij met een, met een plan komt uh, om het op een andere manier uh, te doen en niet zo desastreus uh, met zo desastreuze gevolgen, valt daar natuurlijk over te praten. Maar uh, dat is op dit moment uh, niet het geval. De minister zegt nee, we gaan rustig door. En uh, het is zelfs zo dat hij vindt dat uh, alles wat ze aan prioriteiten stellen en alles wat ze aan beleid hebben voorgenomen, dat dat gewoon door moet gaan. Ja, dat vringt met elkaar. Ja. Dat, uh, dat is onmogelijk. Maar u bent, u bent er niet. Uh... Uh, het is niet zo dat er uh, helemaal niet bezuinigd hoeft te worden binnen het OMU's. U zou er ook wel voor staan als er, als er een, een kleiner deel uh, wegbezuinigd zou worden? Nou kijk, uh, dan zal dat duidelijk moeten zijn waar, uh, waar dat terecht komt. Maar je kunt nogmaals op je vingers uittellen als je uh, het personeel, als je dat zo fors gaat, uh, gaat inkrimpen, mm -hmm. dan ontstaan er grote problemen. Want het zijn juist de mensen van het ondersteunende personeel ja. waar het vandaan moet komen. Maar ja, meneer De Witte, er moet, er moet, er overal moet bezuinigd worden. Dan zou het toch heel gek zijn als we niet bij het OOM gaan, uh, gaan bezuinigen. Hey, daarom zeg ik ook dat uh, daar, daar, daar uh, is over te praten. Ja. Uh, en over efficiënter werken uh, valt ook over te praten. En over de toepassing van ICT en nog beter. Uh, ICT uh, toepassen binnen de, binnen de rechtelijke macht is het prima. Maar uh, op deze manier uh, is het desastreus. Een duidelijk verhaal. Als er nu nog meer geld afgaat, dan uh, staat de kwaliteit van het Openbaar Ministerie te veel onder druk. SP-Kamerlid Jan de Wit, dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Om 7 uur uh, beginnen onze tv-collega's uh, met een nieuwe uitzending van vandaag de dag. En verslaggever Daniel van Dam is daarin uh, straks live te zien. Uh, nu live op de radio. Daniel, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh, waar ben je naar onderweg? Ja, wij zijn uh, op dit moment onderweg naar Den Haag, Binnenhof om precies te zijn. Uh, wij gaan daar CDA-kamerlid Peter Ooskam. Uh, Interview. Net als Jan ja. de Wit maakt hij zich uh, grote zorgen over de bezuinigingen bij het openbaar Ministerie. Ja, nou dat en straks nog veel meer uh, bij Vandaag de Dag op uh, Nederland 1 vanaf 7 uur. Succes Daniel. Dankjewel. Nu al wakker uh, zit er ook inmiddels alweer op, maar uh, volgende week zijn Martijn en ik er gewoon weer. En over een paar uh, minuten het NOS Radio 1 journaal op deze zender met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hele wakkere dag. Nu al wakker.